Dag. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Belarus is oppositieleider Svetlana Tiganovskaya veroordeeld tot 15 jaar cel. Ze deed twee jaar geleden mee met de presidentsverkiezingen... en haalde superveel stemmen binnen. Mijn collega legde uit waarom de rechter nu met deze straf komt. Nou, officieel voor uh, extremisme, het oprichten en het leiden... van een extremistische organisatie voor het aanzetten tot haat... en voor het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Maar uh, in de praktijk, omdat ze mee heeft gedaan aan de verkiezingen in 2020, die naar nou, alle waarschijnlijkheid ook heeft gewonnen. En daarna heeft uh, opgeroepen tot uh, protesten. Boze inwoners gingen weken achter elkaar de straat op, omdat er geknoeid was met de verkiezingsuitslag. Die Genostka ja gaat trouwens niet de cel in. Ze zit in Litouwen, waar ze na de verkiezingen naartoe is gevlucht. Hoe vaak ga jij akkoord met de voorwaarden van een app zonder te weten waar je ja tegen zegt? De volgende keer als WhatsApp zijn privacybeleid wijzigt, weet je in ieder geval wel waar je mee akkoord gaat. Het bedrijf heeft aan de Europese Commissie beloofd... dat ze de veranderingen in duidelijke taal aan je uitleggen. In 2021 veranderde WhatsApp ook zijn privacybeleid... maar daar waren ze toen zo vaag over dat veel mensen bang waren... dat hun WhatsApp-gegevens ook bij andere apps van moederbedrijf Meta... zouden terechtkomen, zoals Facebook en Insta. En Koningsdag begint dit jaar al op 19 april. Koning Willem-Alexander is tien jaar koning... en dat wordt tien dagen lang gevierd in 010... De aftrap is het Koningsdagconcert in Ahoy. met verschillende artiesten zoals deze. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het, spijt me. het duurt te lang. Oh. Ja, Davina Michel, dus, maar ook winnen treedt erop. En leuk voor je opa en oma, Gerard Cox. Het thema van dit jaar is: We zijn allemaal kings en queens. Jij dus ook. En daarom kun je gratis naar het concert toe. Je moet alleen even online een kaartje scoren. En dat kan dan op 10 maart om 10 uur s ochtends. Het weer. Op veel plekken nog zon. Maar in het westen komt er al regen. Morgenochtend gaat die regen in het midden en zuiden over in natte sneeuw. In het noorden is er ook nog wat zon. En het wordt morgen een graad of vier. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Rw. De Hart van de ANWB.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 Weer alweer in de tweede uur ben, al. Ja, wat ja, gebeurt er dat... allemaal in de studio? Ja, en ik, nee. ik heb hier een beetje een déjà vu aan ja. het. Uh... Oh ja, wat dan? Ja. Ja, nou, dat heeft al alles uh, te maken met uh, de dame die op vier zit, op microfoon vier. Want, op uh, die, microfoon. Ja, want uh, ineens. Onze eigen is, Ja, onze eigen lena is ineens weer. <laughs> ja, ja, ja, ja. al ja. terug uh, van weg ja, ja. geweest. Maar, ja, maar, okay. maar, maar heb jij al die tijd gezeten? Uh. Uh, nou, nee, ik, ik heb heel veel gedaan. Vrijwilligerswerk, maar ook gewoon normaal oh, werk. Oh. En, um, uh, als ondernemer. En nu weer in loondienst. Ja, dus ik je bent sinds goederen. 1 maart, hè? Nieu ja, nieuw, nieuwe baan. Ja, bij Continuus in de, koppel, de Koepel. In de Koepel. Als uh, PR-adviseur. Daar hebben we het de afgelopen uur uh, net met Nick Gale uh, over uh, over gehad. Oh, Waarbij ik ook nog even moet zeggen wat ik gedraaid heb. Hè? Want dan zijn er oh, ook ja. weer mensen die zeggen... Van, wat heb je nou gedraaid uh, na, na, na drie uur? Dat is uh, Deepesh Mode met Strange Love. Oh, Strange Strange Love. Die komen naar Nederland, hè? Is dat zo? Mode. Ja, ja. In ja de ze bestaan nog steeds. ja. Ik zag het uh, onlangs uh, dat ze nog iets uh, gedaan hadden. Nou, ze komen weer langs in ja. Nederland. Ja. Geweldig. Ja. Nou, misschien wel in de Koepel. Ja. <laughs> ja. ja. Maar jij uh, zit hier nu, denk ik niet zo, zomaar zonder... Een een reden denk ik. Toch? Nee, ik ben hier met mijn, uh, nou zal ik zeggen, conculega Conculega. <laughs> dat mag jij zeggen hoor. <laughs> ja, hè? Dus ik zit hier met Shaila, Shaila Truller. En um, ja, wij willen het graag uh, hebben over ja, eigenlijk het netwerkevent voor vrouwelijke ondernemers en startups. Hmm. Um, dat wij uh, gaan organiseren namens ons uh, netwerk, het uh, Business Ladies op Internationale Vrouwendag 8 maart. 8 maart, ja. Daar willen wij het over hebben, toch, Shaila? Zeker. Nou, ik zou zeggen, ga jullie gang maar. Oh, oh, <laughs> oh wacht even. Ja, ja, volgens de goede traditie van dit uur... Ja. nog even de noemen dat we in dit uur ook gaan luisteren... naar de evenementenagenda. Ja. En dankzij jouw bemiddeling... hebben we ook nog straks Chris... Schotanus. Het ja, ja, ja, ja Chris Schotanus. Want op het circuit van Zalfoort wordt er natuurlijk weer gereest. Ja. En Chris, die is onze gelegenheidsreporter al daar. En uh, we zullen eens kijken. Nou, kijken niet. Maar in ieder geval horen wat daar allemaal uh, ja. gebeurt. Een fotograaf die zijn oor te luisteren legt. Uh, wat uh, betreft de wedstrijd voor vandaag. Ja. Het is precies. trouwens wel een afronding van het winterkampioenschap. Dus is dat even terzijde. Nou, wel leuk. Dan geef ik uh, maar het. Uh, zullen en, we het woord maar? weer geven nou, we aan de we Nog even een muziekje? Een klein muziekje. Toch en, nog een muziekje? Ja, muziekje.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 side.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 En iedereen vond dat wel leuk. En die had echt zoiets van, ja, maar ja, het is wel gezellig. Ik zei, ja, maar zo'n theekransje. Hm? Ja, dat is dan ja, dat, niet dat, te da, doen, Daar doe ik het ook niet meer voor. Nee. nee. En toen heb ik eigenlijk... Uh, maar wat had wat... je dan wel gewild? Van, uh, nou, ja, het dat je zich doorontwikkeld? Ja, dat zoiets doorontwikkeld. Uh, Tot wat? Een grote netwerkgroep. Ja, ja. In plaats van een leuk theekransje, wat iedereen wel gezellig vindt.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 met Nurse en Clark en met, met, met uh, Annelies Attema. Doe maar. Ja, schoonheid dan nou ja, ja, Zij heeft... Uh, hier is het geheugen. Dat wordt <laughs> nog wel ja, eens aan ik bij Ik mij. Huppel gewoon uh, <laughs> achterop haar. <laughs> Op de rug. <laughs> maar hoe zou je, Charle, hoe zou je eigenlijk... Het, dat uh, netwerk van de dames... Uh, um,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 oh dan moet ik je me weer helpen. Dat geeft niet. Ja, we hebben een e-mailadres. Alle dames, vrouwen, meiden... hoe je je ook aangesproken voelt... kunnen zich aanmelden via secretariaatzbl@gmail.com at En anders via het e-mail-evenement... op Facebook. En anders, ja... als je een van onze dames... Nou, het lijkt me wel voldoende. Oh, nou, sorry hoor. En, en, en. Ja, maar. En weet je en wat. Maar er zijn ook kosten hè? Ja, ja, ja. Kijk, maar, uh, nee, niet eerst die kosten. Uh, laten we eerst eens vertellen wat uh, iedereen krijgt. Oh ja, dat is goed. Wat krijg je? Voor die 17,5 euro? Ja, toch? <laughs> ja. Nou, er komt een uh, interactieve workshop over ondernemen en jezelf zijn. Oké. Okay. Dat is. Uh, kom uit je comfortzone, geïnspireerd door de Griekse godinnen. En. Uh, bring out the chorus in you, op zijn Engels.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 En er komt nog een, een mevrouw Boontros die komt vertellen over de vrouwengroep. Is, dat is heel wat Oh ja, ik zie het al. Nee, <laughs> dat is <wat> okay. <laughs> Volgende onderwerp. Nee, we zijn nog niet klaar. Oh, wij waren nee, nog niet wij, klaar. Wij waren nog niet, klaar. Waren ja. nog niet, klaar. Waren nog niet klaar. Nee, nee, oh. nee laat oh, vertellen. Nee, ik, ja, ik probeer uh, uh, die blauwe tram een beetje. Okay. Oh, de blauwe, Ja, de blauwe, het speelt ze wel allemaal af in de blauwe tram. Oké. Okay. Uh, op die avond uh, gaan we daarna lekker netwerken bij uh, Rabbel. En uh, daar zal de entertainment van... Uh, Linda Oudendijk zijn. Lin Mee, haar artiestenaam. Oh, Sorry. Ja, Sorry. En, uh, ja, ja, ja. Maar Linda Oudendijk, dat is haar uh, real name. En daar worden we lekker met hapjes en drankjes verzorgd... door uh, Marcel Busje van Rabbel. Oké. Okay. En sla ik nu nog wat over? Nee, ik denk nee, het niet. Nou, het, is wel, niet? Kijk, het is ontzettend waardevol dat je naast die workshop...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 Daar is oh. Ja, oh, dan hij. Ja, dat ging nog even door hoor. Okay. Uh, ja, de man is 80 geworden dit ja, jaar, tachtig. hè? Vorig jaar. Uh, en hij bleef maar zingen, hè? Ja, nee, nee, niet ja. te glad. Paul McCartney overigens. Ja. Silly Love The Silly Love Song. En dat een klassieketje, is dit. Uh... Ja, uh, zonder de wings, hè. Dit. Oh ja, zonder de wings. Dat kan okay. weer wel.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 Dan uh, wordt het maar weer eens tijd uh, voor een stuk uh, muziek. Ja. Uh, de dame in kwestie uh, timmert stevig aan de weg. Dan uh, heb ik het over Vrouwkje. En haar nieuwste uh, single heet Als ik God was. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn ogen de eeuwige gezichten.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 zou het laatst nou weten ik Ik weten als ik echt was? Echt was? echt was.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 Met Do You of Funk. Zo, ja, daar nou, ben je muziekredacteur voor. hè? Dan nou, moet je dat ik, dan een beetje uitgooien. Ik hoorde het zeggen, het is niet te geloven. Wat een, ja, ja. Wat een kennis nou, allemaal. Uh, nou moet ik even kijken. Ja, ja heb ik je heb nou een jingle? Ik, ik, ik, ik moest iets van een jingle hebben. Ja, ja. Wacht even hoor. Want, uh, Pit Report. Uh, ja, zoiets. Circuit Park zal ja. worden een race-update. Ja, precies. Lezen, ja, ja, <laughs> een race-update. Uh. Want voor ons op het circuit is Chris Gotanes. Goedemiddag, Chris.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 hoe bijzonder is het eigenlijk om deze tak van sport te fotograferen? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Ik fotografeer eigenlijk al meestal op het squeeze eruit. Maar ik kocht mijn eerste foto toen ik 14 was op het squeeze hier. Maar inderdaad, ik heb ook wat Formule 1 races voorheen gedaan. Maar de afgelopen twee jaar natuurlijk ook de Grand Prix hier in Zandvoort gefotografeerd. En ja, je maakt van tevoren een beetje een plan wat je wilt doen op zo'n weekend.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 Dus ja, het is, uh, het, het is altijd leuk om het schiet op te rijden. Om ja. te kijken ja. wat er is. Maar ja. Nick, ik, ik lees dan wel over uh, parkeerkosten 15 euro. Dat vind ik toch... Uh, dat da, da schrik ik dan weer een beetje op. Het is Zandvoortse bedragen. Ja. He, dus. Ik geloof wel dat op door de weekse dagen... Dan wordt het niet... Dan, dan, is, bijvoorbeeld dan, geen, dan is het parkeer gewoon vrij, laat ik het zo zeggen. Oké, mm. oké. Okay, okay. En nog even uh, wat. Want uh, je had, we hadden het net even over een stukje uh, nostalgie met... Ja, formuleklassen zijn weet. Maar ik hoorde van de week dat Chris Ria, die was 72 geworden. Maar die heeft ook nog meegedaan in een, met een Ferrari destijds. Dat, dat, was een, ja, dat was een speciale Ferrari-klasse. En ja. uh, wij hadden het uh, nog even bij aanvang uh, van deze uitzending over. Uh, die Chris Ria, die, uh, die, uh, ja, dat, dat trekt natuurlijk uh, de nodige aandacht. Dus Mark Kok, ja. die toen de ja. tijd uh, schreef voor Autosport.nl... die dacht, ik ga even een leuk verhaal halen... maar hij was zo zagrijdig als, uh, als het maar zijn kan. <laughs> Hij was Chris Ria, ja, maakt goede muziek, maar hij was inderdaad heel zachtgerijnig die dag. Ik weet niet, misschien had hij slecht geslapen. Ik geloof ja. dat Mark toe ging voor een verhaaltje. En, ja, ja ik, weet, ik weet niet of die redelijke... Hij gebruikte geloof ik redelijke sterke bewoordingen richting Mark van... Joh, ga even lekker weg, hè. Ja. Maar val mij niet lastig, ik ben ja. niet om te rijden. Ja, het, uh, het F-woord het F uh, is daarbij gevallen. Ja, dat, ja, dat klopt. Ik, ja, ik zei zelfs een sterke bewoording, maar inderdaad, voor mij gebruikte hij het F-woord van... Uh,